weet dat je voor Veldhoven is afgekeurd. Dat weet ik. Ik heb haar hier gisteren nog gesproken. Wil jij haar opvolgen? Kan Freek dat niet beter doen? Freek wil niet. Ik voel mij eigenlijk niet zo aangesproken. Maar een van jullie twee zal het toch moeten doen. Dat is wel zo, maar ik vind mijzelf niet de meest voor de hand liggende keuze. Jij bent de oudste. Ja, maar ik zit in een lagere rang. In welke rang zit je op Willy? In 103. Ik heb hier het boekje met de salarisschalen. Uh, Freek zit in 112. Ik zou dan toch 128 moeten hebben. Dan loop ik ongeveer parallel met jouw rang. Neem tenminste aan dat jij 133 hebt. Ik wil dat wel met Balk bespreken. En als het mij nu toch niet zou bevallen, zit ik er dan aan vast? Ik steun je natuurlijk. Dat is heel vriendelijk. Maar wat houdt dat in? Dat ik bereid ben het van je over te nemen als er niemand anders is. Mag ik er nog even over denken? De heren voelen zich geen van beide geroepen om juffrouw Veldhoven op te volgen. Dat vind ik in ze te prijzen. Wie moet dat dan doen? Dat is hun zaak niet. Nee, dat is mijn zaak. Kun je haar zelfs niet opvolgen? Wat weet ik nou van muziek? Geen bal. Het gaat in deze dingen toch alleen maar om de macht en niet om wat je weet. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid. Iemand moet dat doen. Ik weet niet of dat niet op hetzelfde neerkomt. Ik wel, het heeft geen bal met elkaar te maken. Toen ik nog studentassistent was, heb jij mij een keer opgebeld... en toen mijn moeder vroeg met wie ze sprak, zei jij met zijn baas. <lacht> wat had ik dan moeten zeggen? Met een collega. Maar ik ben toch je baas? Zo zie ik dat niet. In ieder geval draag ik wel de verantwoordelijkheid. En dat is nu precies het verschil tussen ons, want ik vind dat ik die zelf draag. Op zo de reden, het mee. Het arm te bevelen, de stad Willen jullie nog een stuk appeltaart? Nee, ik barst. Ik <coughs> vind hem heel lekker, maar ik heb echt genoeg. Nee. Ik ook niet. Huis niet. Opa is maar één keer jarig. Maar als ik barst, is hij nooit meer jarig. Althans, niet voor mij. Wat vinden jullie van de uitslag van de verkiezingen? Mijn partij is een van de weinige partijen die gelijk is gebleven. Op wie heb je dan gestemd? Op wie heb jij nou gestemd, vader? Uh, dat uh, gaat je geen blik aan. Waarom gaat hij tot bliksem aan? Omdat je geen uh, bliksem aan gaat, ja. Nou, hè. Op de Partij van de Arbeid? Nee. Nee. Niet op de Partij van de Arbeid. Nee? Dat kan toch niet? Hm. Toch is het zo. De Partij van de Arbeid heeft toch helemaal geen gezicht meer met zo'n van der Lauw? Heb je op DS-70 gestemd? Ik moet toch niet vertellen dat je op de VWD hebt gestemd? Nee. Uh, ik heb niet gestemd. Dat is wel het laatste. Ja, ja dat, is het. dat is het laatste. Wat hebben jullie dan gestemd? PSP. Nee. Hoor je dat, vader? Ja, ja, ja. Ik hoor het. Wat vind je daar dan van? Daar wil ik niet over praten. Waarom wil je dan niet over praten? Om, omdat ik niet wil dat er in mijn huis over politiek gepraat wordt. Maar er is mijn hele leven in jouw huis over politiek gepraat? Ja, dat kan wel zijn, maar nu wil ik het niet. Moeten we niet eens naar huis? Het is al half tien. Nog even. O, huis geluk, o, Dat gedroeg je vader zich weer onmogelijk vanavond. Ik denk dat hij zich niet lekker voelde. Er is toch geen reden om ons zo te behandelen? En hij voelde zich schuldig. Ik had de indruk dat hij er enorm mee zat dat hij niet gestemd heeft. Voor hem is dat het einde. Maar het was ook omdat wij PSP hebben gestemd. Dat verdraagt hij mij. Dat ook. Maar nu iets anders. Wat is er met Veldhoven gebeurd? Mevrouw Veldhoven is afgekeurd. Ja, dat weet ik ook. Maar ze heeft een brief aan het bestuur geschreven dat ze onvoldoende steun kreeg. En dat geeft op te denken, wil ik wil maar zeggen. Daar weet ik niets van. Ik begrijp het ook niet. Dus jullie hebben geen idee wat ze daarmee kan bedoelen? Want ze zal het toch niet voor niets schrijven? Weet jij daarvan? Nee. Een mystery. Ja. Tegen mij heeft ze nooit ergens over geklaagd. En tegen ik bedoel maar. Misschien tegen balk, maar dan heb ik er nooit iets over gehoord. En nu? Ik bedoel, wie volgt van nu op? Elshout, als de commissie daarmee akkoord gaat aan Die heeft dat niet gestudeerd. Nee. Ik had ook liever gezien dat hij Matzer genomen had. Matzer heeft beloofd dat hij haar plaats zal innemen in de redactieraad. En waarom is hij er vandaag dan niet? Omdat hij ziek is. En omdat de commissie dat voorstel nog niet heeft goedgekeurd. Maar dat verklaart nog niet waarom hij haar ook verder niet opvolgt. Ik bedoel maar. Nee. Dus? Ik heb Matzer gevraagd, maar hij wil niet. Dus dat is de reden. Matzer is een moeilijke man, ook voor zichzelf. Bovendien is Elshout ouder. Ha, ik geloof jullie direct. Gelukkig. Ik dacht al, dat zijn bekende gezichten. Dag Kaartje. Ik wil maar zeggen... Had jij niet nog iets te bespreken? We zijn nu compleet. Uh, ja, ik wilde voorstellen om Wiegel in de redactieraad op te nemen. Wie is Wiegel? Dat oh, is toch niet de politicus. Wiegel is bij mij bibliothecaris geweest. Wel iemand met een gebruiksaanwijzing overigens. Uh, Wiegel heeft voor die naar het museum ging bij ons gewerkt En sindsdien maakte voor ons tijdschrift het overzicht van de tijdschriften. Ik vind dat het er daarom bij hoort. Ik zou dat zeer toejeugen. Maar is het iemand met een gebruiksaanwijzing? <laughs> Omdat hij altijd een puber is gebleven. Hij kan veel Als hij wil. En wil hij? Dat zou ik moeten vragen. Vraag dan maar maar. Of niet, soms. Oh, ik heb geen bezwaar. Ten slotte is hij intussen ook weer wat ouder geworden. Kom binnen. De boeker, bestelt gij even vier koppen koffie voor onze Nederlandse vrienden? Ja, wel dat is dat je Mevrouw, ik heb mij verheugd op uw komst. Dat hoeft, dat hoeft niet. Niet te winnen. Ja, het is Appel is verhinderd. Daarvan heeft hij mij verwittigd. En onze kant ontbreken van de braken en Rox. U kent de heren Geschieren, stalpers, ja, ja, ja, ja. en Nedersen. Zet u voor aan de heer Dop. De heer Dop zal mij ter tijd opvolgen aan de universiteit. En we hebben het voegzaam geacht hem uit te nodigen en een zitting te nemen in de redactieraad voor Brabant. Uh, Louis Dobb. Koning. Hij ja, maar... moet nog altijd een keer naar Brugge komen. Wij in West-Vlaanderen zullen het als een eer beschouwen u te ontvangen. Wij hebben ook een interessant museum. Ik zal zeker een keer komen. Alsjeblieft. Vier tasjes komen. Ja, ja, ja. ja. Bezig met een boek over een poppen. Oh. Ja, dat is nog een hobby van. mij. Zet ik heb ik een kind hier hoog In de volkenkunde. Nou, als u mij dat vergunt, dan wil ik de archeologie... vergadering openen met een hartelijk welkom aan onze Nederlandse vrienden. Oh, maar ja. dat loopt bij mij allebei een beetje door elkaar. <kwijnt> Waarbij ik de wens uitspreek dat wij een vruchtbare vergadering mogen hebben in het belang van ons tijdschrift. We hebben vooral op twee een tafel besproken, de boekkerheid, het sperante van Verwittigd, dat wij met tien komen. Jawel, meneer de stadsecretaris. Dan stel ik voor dat wij voor die tijd zoveel mogelijk van de agenda trachten af te werken als ons mogelijk is. De rest kunnen we daarna afronden. Als we daartoe dan nog in de stemming zijn. Ik ja. heb een Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot punt één van de agenda, de financiële situatie. Meneer de voorzitter, ik heb eerst nog een punt van orde. Wordt deze vergadering genoculeerd? Met de vorige is dat niet het geval geweest. En ik zou daar toch wel prijs op stellen. Onze vriend de zal zich daarmee belasten. Is dat akkoord? Graag. Punt 1 van de agenda derhalve. Ik geef het woord aan de heer de Bouquet. Dank u wel meneer de staatssecretaris. Als ik dan de getallen bekijk, waarvan ik u straks nader inzage zal geven... ...dan kom ik tot de slotsom dat de financiële situatie van ons tijdschrift zeer bevredigend is te noemen. Zeg het dat aan de inkomstenkant het aantal abonnementen wat minder snel stijgt dan wij zouden wensen. Kun je daarvan geen getal geven? Voor België zitten wij nu op een aantal van 312 abonnees tegen vorig jaar... 298 voor Nederland op 81 tegen vorig jaar 80. In absolute zin toch wel een stijging. Dat stemt tot optimisme. Maar verhoudingsgewijs een geringe. In het bijzonder wat betreft Nederland. Dan mm -hmm. nou, wend ik mij nu tot onze Nederlandse vrienden met de vraag of zij wellicht de verklaring zien voor deze geringe ja. belangstelling bij hen vergeleken bij Vlaanderen. <laughs> Nou, ik euh, moet zeggen dat ik het tijdschrift ook niet bijzonder aantrekkelijk vind. Het is dat ik het voor niets krijg, maar anders zou ik me er zeker niet op, op, op abonneren. Dat geldt toch niet voor Vlaanderen? Dat wilde ik ook al opmerken. Dat komt omdat de functie van ons tijdschrift in Vlaanderen een heel andere is als in Nederland. Dat kun je wel zeggen. Dat is dan nog vriendelijk uitgedrukt. Ha! Doe maar. Kunt u dat nog nader toelichten? In Nederland bestaat heel weinig belangstelling voor de eigen cultuur wie zich in Nederland voor cultuur interesseert, kijkt naar de derde wereld. Terwijl de eigen cultuur voor u een kwestie van zelfbehoud is, tegenover de walen. Het komt mij voor dat de heer koning daar niet helemaal ongelijk heeft. Maar het is ja. een deel van de waarheid. Wel een belangrijk deel. Mm. Nou, ik ben het daar toch niet mee eens. Volgens mij is het in de eerste plaats een kwestie van kwaliteit. Al die scripties van uw studenten die u opneemt, zorgt toch wel voor een heel sterk Vlaams accent. En ja, ik kan me voorstellen uh, dat dat de Nederlandse lezer. Oh, Mijn studenten vormen samen een derde van het totaal aantal abonnees. Nee. Het gaat niet op een zo'n grote groep voor het hoofd te stoten. Het moet toch mogelijk zijn om daartussen weer een onderscheidende kwaliteit te maken. Wie met goed gevolg zijn examen heeft ja. afgelegd, heeft bewezen mm -hmm. in staat te zijn tot wetenschappelijk Lala. werk... en zich daarmee het recht nou. verworven ja. op plaatsing van zijn scriptie ja. in ons tijdschrift. Heer, heer. Als we zo gaan beginnen, ik wil maar zeggen, toch kan ik professor Pieters daarin wel volgen. Voor de toekomst van ons vak moeten wij natuurlijk in de eerste plaats denken aan zijn studenten. Nou, dat zeg je nu wel, maar dat weet ik nog zo net niet. Dr. Beert, dat begrijp mij. Ik waardeer dat. De studenten zouden het zeker niet waarderen als ze plotseling moesten horen dat hun scriptie niet geplaatst werd. Dat zou ons abonnees gaan kosten. En laten wij niet vergeten dat er in die scripties veel gewichtig ongepubliceerd materiaal zit dat op deze wijze voor verdere studies toegankelijk wordt gemaakt. Daarmee maken wij ons tijdschrift tot een zoekplaats voor toekomstige geleerden. Nou, moet die geleerde nog zien? Geocht ze zien! Hm. Ja, als ik maar lang genoeg wacht.